Het nu volgend hoorspel werd eerder uitgezonden op 24 juli 1961. De Marmeren Pandule een hoorspel door Roger Dixon vertaalt en bewerkt door Nina Bergsma. Ik ga er vandoor. We zijn hem eenmaal niet allemaal zo uit of als jij, George. Gelukkig maar. Zeg, waar heb je de op gelaten? Oh, we leggen nog een paar in blikjes. Oh, ja. Zeg, is die oude Charlie al verdwenen? Uh, uh, meneer Patcham, bedoel je? Oh. Nee, hij is nog niet weg. En op het ogenblik is hij bij de directie in de bestuurskamer. Ik denk dat we hem een douceurtje willen geven. Nou, dat mogen ze zeker wel doen, die Ja, volgens mij is hij geschrift, hoor, om nee. hier dertig jaar te blijven hangen. Huh. Dat zou het voor mij zijn, dank je wel. En wat heeft hij nou? Zit hij er zijn halve leven te zwoegen tot hij eindelijk hoofdklerretje is geworden en dan... ...ploep, de zaak wordt geliquideerd en hij staat op de kei. Ja, arme meneer Petje. Hm. En ik wil weten dat die vrekken daarbinnen nog een excuus vinden om hem geen pensioen te geven. Nou, en op zijn leeftijd zal het hem niet meevallen om nog iets anders te vinden. Ja, wat zou je daar dan doen, hè? Ja. Iedereen moet zijn eigen boontjes maar doppen, dat is mijn devies. Nou ja, voor mij was het eenvoudig genoeg, hè? Toen u bekend werd dat ik een baantje zocht... ...dan stonden ze elkaar gewoon te verdringen met aanbiedingen. Ja, dat kan ik me ergens indenken. denken. Heb je al wat anders? Nee, ik ben nog nergens op afgegaan. Nou, als het niet lukt, dan uh, geef je maar een feintje, hoor. Ik heb een vriend die bij Hartley werkt. De rechterhand van de directie, hè, zo gezegd. En als ik hem vraag naar jou, dan wil die best eens een goed woordje. Moet je, <lacht> je zo'n brutale af toch eens horen? Dank je zeer, George. Ik dan heus maar redden zonder jouw hulp. Nou, ook al goed, hoor. Ik zei alleen maar om je te helpen zou wel eens willen weten hè, wat ze daar nou te vertellen hebben in die bestuurskamers. In elk geval iets dat jou niet aangaat. Zal ik ze even aan de deur luisteren? Nee, natuurlijk niet. Nee, George, zullen dat? Kom, begrijp het nou. Ja, ik begrijp oh, dat... Het is ook de reden voor een afbestekend. Het is ook een teleurstelling voor een meneer Petjen. Hm? Ja, ja, ja, dat doet het ook, meneer. Ja. <laughs> Eigenlijk had ik wel een klein pensioentje... Uh, ja, ja, juist, dat is de Nou, juist, hè. Het spijt me meer dan ik u zeggen kan, maar uh, zoals de zaken gevoerd zijn, is dat werkelijk uh, absoluut onmogelijk. Uh, wij allemaal, zoals wij hier zitten, zullen onze riemen nauwer moeten aanhalen. Uh, uh, maar toch zijn wij van mening dat wij u niet kunnen laten gaan zonder een klein... Gebaar ons als een klein blijk van waardering voor alle diensten die u ons jarenlang zo trouw hebt bewezen. Ja, en, ja, en daarom doet ik mij veel genoegen, uh, de, uh, ja, ja, alsjeblieft, uh, meneer Herbert, uh, juist, ja, dank u. Uh, doet het mij veel genoegen uh, u deze fraaie antieke marmeren pendule ten geschenk te kunnen geven, ja. Zoals u weet heeft hij altijd hier in de bestuurskamer op de schuurt mantel gestaan, vanaf het moment dat de firma werd opgericht, nu 165 jaar geleden. Ja, ikzelf ben er altijd bijzonder aan geweest en ik weet zeker dat u dat ook zult zijn. En als iemand het waard is om haar vuur dan in bezit te houden, dan bent u dat wel. Deze pendule heeft de firma gediend zoals u dat gedaan hebt. Langdurig en uh, nauwgezet en uh, <tie> Nou ja, ik. Ik hoop dat u allebei nog jarenlang zult meegaan. Ja, alsjeblieft. Wij bieden u dit geschenk aan, tezamen met onze oprechte dank. Ja, hier, ja, alsjeblieft. Zeg wat op, Heur. Heel ontzettend schrijf. Bravo, bravo. Dank u, meneer. Oh, ja, mag ik hem even neerzetten? Oh, dank, dank u wel, heer, dank u wel, ja. Ja, ik, ik, uh, ik, ik weet niet zo gauw mijn woorden te vinden, maar uh, ja, u, u kunt ervan op aan uh, uh, dat ik dit geschenk uh, aanvaard in, in de geest waarin het gegeven is. Uh, uh, ja, ik, uh, ik, ik zal de loopjongen vragen om een papier om te doen uh, en dan zal ik hem mee naar huis nemen. Ik denk dat mijn vrouw wel erg verrast zal wezen. En jij dat, Charlie? Ja, ja, ja, schat. Ja. Heb je al thee? Over een paar minuten. Oh. Wat is er? Ah, oh, ik begrijp het al. Dan moet je toch niet zo verdobbelen, lieverd. Je wilt heus nog wel een andere baan vinden. Ach nee, Mary, dat is het niet. Nou, wat is het dan? Ja, het is... Uh... Ik, ik, ik heb iets gekregen van de directie. Nou, zie je nou wel. Ja. Ik wist wel dat ze iets zou geven. Ja, maar... Het uh, was nogal... Uh, nogal iets zwaars. Nou, dat ja. is, wat is het dan? Een uh, pendule. Oh. Nou, waar, waar is die dan? Toen laat nou eens even zien. Waar is hij hem gelaten? Een uh, vestibule. Maar uh, kunnen we niet, niet eerst thee drinken? En laten we hem straks maar bekijken. Oh, nou, laat nu eens even zien. Oh, nou, goed, goed. Is dat hem? Ja. Nou. Ja. Hij doet maar dat kwal nog even los en een ja. papier, hè? Ja, jawel, jawel. jawel. Zo, maar ik, ik denk niet dat je hem erg mooi zoekt. Zo. Zo. Alsjeblieft. Hé? Huh? Is dat een grapje? Oh, nee. Dat is een cadeau. Hij is een monster. Ik heb nog nooit zoiets lelijk gezien. Hebben ze dat ding in vrede, zijn dus naam gekocht? Ze hebben hem niet gekocht. Zullen we toch zeker niet beweren dat ze hem gestolen hebben? Nee, gestolen, nee, Ze hadden hem al. Hij heeft altijd op de schoorsteenmantel in de directiekamer gestaan. Wat zeg je? Ja. Hebben ze niet eens... Iets speciaal voor jou gekocht? Nou ja, zie je het. Oh Of ik het zie? Yes, nee, al zie je het al te goed. Ga toch aan mijn uitzuigers. Uh, dan laat je je zo zonder pensioen zitten. En daarna streep je je af met met, met zo'n monster van een ding dat niemand anders wil hebben. Ja, yes, wat is een antiek? Het is een monster en anders niks. Dertig jaar trouwe dienst. En als beloning krijg je zo iets. Dat is nou even redelijk. Hij ik redelijk. Dus het is voor de directie ook een moeilijke tijd. Dat hebben ze mezelf gezegd. Ach, zo moeilijk zullen ze het niet hebben. Want ze hadden dan een behoorlijk cadeau voor je kunnen kopen. Na al die jaren dat je er zo dus gesloofd en gezocht hebt. Nou ja, maar de bedoeling waarmee ze het gegeven hebben, is uh, toch goed. Ja, yeah, ja. Yeah. Zeg, als je maar weet, ik kan het niet in huis wel hebben, hoor. Wat Het is een monster lach ik zal me doorlopen te ergeren. Van dat ding zelf en om die zogenaamde goede bedoelen die erachter zit. Ja, maar wat, wat, wat, wat moet ik er dan mee doen? Ik kan me niet schelen, want die maar hier thuis uit is. Oh. Weet je wat? Brengen we naar de klokkenmaker. Misschien geeft die er nog wel een paar tientjes voor. Oh. Ja, althans tenminste, uh, antiek is dat ding. Ja, ja. Nou, vat, doe dat papier dan weer omheen en laten ja. we dan nog gaan thee drinken. Ik kan hier tot morgenochtend blijven staan, maar ook geen minuut langer, hoor. Ja, nou, nou mijn best. Nog maar weer in pak. Nou, ik zal eens niet beweren, dat ik er zo dol op ben, hoor. Ik wou graag dat u eens naar deze pendule, kijk. Zeker, meneer. Wat mankeert eraan? Nee, nee. Hij hoeft niet gerepareerd te worden. Ik, uh, ik wou hem verkopen. Oh. Ja. Mm, juist. Uh, hoeveel dacht u daarvoor te vragen? Vijftig uh, gulden. Uh, oh, nee, meneer. Geen sprake van. Oh, veertig dan. Nee, meneer. Als u vijf gulden voor dat ding krijgt, dan is het veel. Maar in elk geval ben ik niet gemachtigd om zulke tweedehands pendules in te kopen. Die dingen behandelt meneer Whittington liever zelf. Oh, wat kan ik met meneer Whittington in uh, bespreken. Het uh, spijt mij, is op het ogenblik niet aanwezig. Maar over een paar uur zal u wel terug zijn, dus als u oh. dan nog eens langs zou willen komen... Nou, uh, nee, dan... Uh, nee. nee, dan laat ik het maar. Zoals u wilt meer. ja. Oh, sure, sure. So, sure. you know, for Queen Martha, Meneer. Ja, en... ja, meneer, wat kan ah, ik voor u doen? Weet u misschien ergens een zaak waar ik een pendule zou kunnen verkopen? Een pendule verkopen? Ja. ja. Het... Even kijken hier. Oh, oh ja. Dan moet u de eerste straat links nemen. Ja. En die loopt u door tot aan de verkeerslichten. Verkeerslichten, ja. Ja. Dan slaat u rechts af. Ja. En dan neemt u de tweede... Ja. Nee, nee, nee, de derde. De derde. Nee, nee, nee, wacht, wacht nou eens even. Ja, ja, toch. De derde straat aan de ja. linkerkant en dan een meter op twintig voorbij de hoek. Oh, ja, dank u wel hoor. Dus uh, de eerste straat links. Ja. Uh, dan bij de verkeerslichten rechtsaf afslaan. ja, ja. En dan de derde straat links. Ja, ja, precies. Oh, nee, daar heb ik niks aan. Wat bedoelt u? Ja, daar kom ik net vandaan. Ja hoor meneer, als het soms uw bedoeling is om mij een beetje leuk aan het lijntje te houden. Nee nee nee, meneer, begrijpt u me goed, ik uh, ik ben net op dat adres geweest, ziet u, maar daar hadden ze geen interesse voor die penduren. Oh oh, zo Zodoende, Zo doen we, ja. Ja ja. Nou, uh, kijk je, uh. ja ja ja, dan kunt u het beste bus 17 nemen. 17. Daar ging te de overkant. Ja ja. Die brengt u naar Pakti. Pakti. Dat is zowat de hè? Ja, maar daar heb je nogal wat klokkenwinkels, hè? Oh, juist, yes, ja. Yes. Nou, dank u vriendelijk voor de inlichtingen. Ja, niet te danken, meneer. Oh. En uh, als u mijn puppy niet kwijt kan, probeert u het dan eens in Greenwich, hè? Ja. Yeah. hey, hey, hey! hey! kijk uit, kijk uit! Oh. Wat moet eraan gebeuren, meneer? Repareren, schoonmaken, opnieuw vergulden? Nee, nee, meneer, nee, ik wou hem verkopen. Oh? Ja. Het spijt me dan meneer, maar zulke oude wetje klokken kopen we niet. Oh, voor, voor vijf gulden ook niet, meer Nee, meneer. Oh, Rechtswaardig dan? Nee, werkelijk niet, meneer. Oh, ook al oh goed. Dan krijgt u hem van mijn cadeau. Ik heb geen zin om nog langer met dat ding rond te schouwen. Maar ik wil hem ook niet cadeau hebben? Huh? zou het hele cachet van onze zaak bederven. Oh. neemt u maar alsjeblieft weer mee meneer. Oh, zoals u wilt. Oh, ja. gaan weer inpakken. Goedemiddag, je mee dan? meneer, meneer, goedemiddag. je mee dan? ja, nou, je past u ook, Pas oh, je op meneer, oh, past ik... oh, oh, kijk nu nou toch eens. Oh, ja. Ja, ja, wat erg. Maar die ruit zult u moeten vergoeden, meneer. Oh, oh. Die komt u op 15 groepen. Dus oh, moet u dat maar weer betalen. Oh. Ik zei u toch op, pak die nou toch op? Ja, niet alleen dat die ruit... Ja. doet de mens goed. Hier even in het park te zitten. Lekker in het zonnetje. En zo rustig. Nou ja, ik zou toch weer eens moeten opstappen. Als dat ellendige ding dan maar niet zo zwaar was. Maar dat moet ik er toch mee doen. Kan ik kan niet eens naar huis voordat ik het kwijt ben. Of, uh, wacht eens. Wat let me. Om gewoon op te staan. Zo, gewoon opstaan rustig weg te wandelen. Zo, ja. En dat vervoerde ding, dat staat gewoon stiekem achter. Deze. Ja, ja, ja. Meneer! Meneer! Kijk, Wacht eens even, meneer! Ja. Zo. Jongen, jongen. Dit is een heel gericht. Ja, zegt u dat wel? Nou, u mag gewoon geluk spreken dat ik u net zegt. Ja. Alsjeblieft. Dank u wel. Uh. Ja, u had het zeker glad vergeten. Ja. U liet het zomaar bij die bank staan. Ja, wat stom, hè? Ja. Zou er anders niet lang gestaan hebben, meneer? Hm. Met al die minozems die je rondlopen Nee, Nee, dat denk ik ook wel niet. Ja. <laughs> ja, dus, daar zal wel iets kostbaars in zitten, meneer. Zou dus zeker niet gestopt voor u zijn geweest. Als u dat was kwijtgeraad, nietwaar? He? Uh, ja, ja. Oh, ja, ja, ik... Uh... Ja, ja, hier, ik spreek de spreektest voor u. Oh, ja. daarvoor zei ik het niet, meneer. Maar uh, even goed voor de vriendelijk bedankt. Ja, ja. Dat was een kleine moeite. Ja. Goeiedag, meneer. Goeiedag, meneer. Goeiedag, meneer. oplopen. oké. Okay. over de leuning. En je bent er vanaf. Alle ellende voorbij. Uh, ja. Een, uh, ja, Ogenblikje, meneer. Ja, <laughs> Goedemiddag, agent. Ja, ik hoorde u zojuist iets mompelen. U bent toch niet van plan om een, uh, huh? een wanhoogstapel te Ik? Oh nee, hoe komt u daarbij? Hoorde ik u dan niet zeggen dat u over de leuning van de brug al En in de rivier hè? Nee, nee, hoor, nee. Nee, dat sloeg mijn pendule, meneer. Oh, ja, meneer, ja. ja. Sinds wanneer hebben pendules dan zelfmoordplannen? Nee, meneer, zo bedoel ik het niet. Ziet u, het is een heel verhaal, hoor. Ik, ik ben namelijk van betrekken kwijt, Oh, ja, ja, nou, dan, dan begrijp ik het al. Nee, nee, meneer, u begrijpt nog niks. Ziet u, toen ik afscheid nam van mijn directie, heb ik deze pendule cadeau gekregen. Maar mijn vrouw vindt hem niet mooi, en daarom, uh, nou ja, en ik, ik, ik, ik kan hem nergens kwijt. En daarom dacht ik, dan gooi ik hem maar in de rivier. Zo, zo, zo. Nou, kijk eens, uh, meneer, ik. Uh, ik zal u er uh, maar niet aan herinneren dat het streng verboden is om het rivierwater te verontreinigen. Maar ik zal u wel een goede raad geven. Laat u nou de eens op die bank zitten ja. en denkt u er nog eens heel kalm en rustig over alles na. Ook nou, hier af een oogje in het veld om ervoor te waken dat u geen gekke dingen doet. Ja. Afgesproken? Oh ja, ja, dat is afgesproken. Mij goed. Ja. Goedemiddag. Hebt u bezwaar tegen als ik hier even naast u kom zitten? Wel, nee, meneer. Nee, natuurlijk, niet. Dank u. Mag ik vragen, weet u soms een adres van een betrouwbare klokkenmaker? Een klokkenmaker? Ja, ik ben namelijk op zoek naar een oude klok. Oude klok? Ja. Ach, ik heb hier toevallig een bij me. Maar daar zult u wel geen interesse voor hebben, denk ik. Goed zo, geef maar hier. Voorzichtig, voorzichtig. die agent op de brug. Kijk deze kant op. Oh. Dank u zeer, ja, ja. Hier op de envelop. Huh? Zeker, de jok. Ja, maar... ja, ja, nee, het klopt, alles zit erin. Goeiedag en succes. Hé, hey, maar wacht even, hè. Al wat mensen die hier opvruchtelen, hoor. Briefjes van duizend. Briefjes van duizend. Hé! Hey, Hé! Hey. Ja, lucht. Geen tijd te verliezen. Ik geloof dat we me volgen. Heb je het geld? Ja, ja Nou, vlucht. Ik geef op Oh, nee. Ik wil dat ding niet meer terug hebben, hoor. Helaas, wacht nog eens even. Nou, Britt, kom krom. Oh, wacht eens. Dit is mijn ventilatiebedden. Maar wat is het dan wel? Nee, nee, was dat toch een ding? Dat lijkt me zo. Waarom doe ik dat Het is toch niet in de haak. Maar heel vreemd. Zach, je zit mij vraag. Ik geloof dat ik die agent moet waarschuwen. Agent, neemt u me niet kwalijk, maar... Uh... Zo, bent u daar weer? Ja. Uh, hebt u op die twee mannen gelekt die zo even naar mij toe kwamen? Nee, niet direct. Nou. nou, kijk, ik zat op die bank daar, hè. En ik was aan het piekeren wat ik nou verder moest doen. En toen kwam er ineens een man naast me zitten oh. die mij blijkbaar voor iemand anders aanzag. En die nam mijn pendule mee. En stopte me met een envelop in mijn handen waar minstens 10.000 gulden in zat. Oh, ja, hè? Ja. En wat heb u daar dan in uw arm, hè? Ja, dat is nou het vreemdste van alles. Voordat oh, ik wist wat er gebeurde, sprong die eerste man in een grote zwarte auto en reed weg. En even later kwam er een andere zwarte auto aan. En daar sprong een andere man uit. En die rukte me die envelop met geld uit mijn handen. En die gaf me dit ervoor in de plaats. Oh, en die is dus zeker ook verdwenen. Ja, in, in dezelfde richting als de eerste. Jongen, jongen, jongen. Nou, dat is toch echt niet gewoon meer, hè? Nee, nee. dat is vast en zeker een. Uh... Ja, waarom krijgt u nu nou zo'n vreemd aan? Gelooft u me soms niet? Ja, meneer, natuurlijk wel. Ja, hoor, als u het zegt. Ja, nou, dan, dan, dan moet er toch iets gedaan worden, meneer. Nee. Het, het, het is een een of ander misverstand. Ze hebben zich natuurlijk in mij vergist. Maar ik, ik heb er niks mee te maken, hoor. Juist, yes, meneer. Niks hoor. denk ik er ook over. En weet u wat u nou doet? Nee. Hey. Huh? U gaat rustig naar huis en vraagt aan uw vrouw of ze een nou lekker kopje thee voor u wil zetten. Ja, het is allemaal goed, hè? Maar wat moet ik met dit ding dan beginnen? Ja, dat, dat wil ik niet hebben, hoor. Nee, goed, dat heb u me er straks ook al verteld. Ja, maar het, het is niet hetzelfde dit ding. Het zit vol met knopjes en wijzerplaatjes en zo. Ja, hoor nou eens, meneer. Ik heb veel geduld met u gehad. En ik wil u liever niet naar het bureau laten brengen. Maar als u zo door blijft gaan, dan zal het er toch van moeten komen. Ja, maar... Ja, dus als u verstandig bent, dan gaat u nou rustig naar huis. Hè? Oh, nou, goed, hè? Voor mijn park. Uh, ja, nou, goedemiddag dan. Zo, gaat u zitten. Dank u. Ik hoef u zeker niet te vertellen dat we alles behalve te spreken zijn over de blunder die u gemaakt hebt. Ik kan nog maar niet begrijpen hoe het is gebeurd. Hij, hij zat op de afgesproken plaats. Hij had het pakket bezig, hij gaf het goede wachtwoord. Hoe kon ik dan weten dat... In elk geval weten we nu wel dat we blijkbaar 10.000 gulden betaald hebben voor een oude marmeren pendule. En dat terwijl we maandenlang zorgvuldig onze plannen beraamd hadden... om het nieuwste model in handen te krijgen. Maar ik, ik, ik zei u toch... Dat... Uw argumenten gaan me niet aan... U hebt een fout begaan die fataal is. En dat kunnen we niet dulden. Maar u hebt nog één kans om uw positie te redden. Hoe dan? Er is dus blijkbaar nog een tweede vergissing begaan door onze contactman. En het resultaat is dat er momenteel in Londen... een zekere meneer Charles Patcham rondloopt... met het apparaat dat u in ontvangst had moeten nemen. Al zal hij zich dat wel niet bewust zijn. Hoe bent u daarachter gekomen? Hm. Als u hier even opzij van die pendule kijkt... Oh, ja. Er zit een plaatje waarop zijn naam gegraveerd is. Ja. Charles Petsen. Verschonken door de directie van Scattergate en Co. Uit dank en waardering voor 31 jaar trouwe dienst. Uh -huh. Probeer die man dus te achterhalen en het apparaat terug te krijgen. Dat is onze enige kans. Ja, maar als hier nou mee naar de politie gaat... Ja. Dat is blijkbaar nog niet gebeurd. Maar ik raad u aan geen tijd te verliezen. Nee, nee, nee. Natuurlijk niet. Nee, Ik ga direct... U hoeft niet in het telefoonboek naar zijn adres te zoeken, want daar staat hij niet in. Oh, u kunt het beste naar die firma gaan en het daar vragen? Ja, dank u wel. Scattergate, hè? Mm-hm. succes. Wil je nog thee, lieverd? Nee, nee, dank u wel. Weet je, Mary, ik kan er was maar niet over uit. Tja, je moet zeggen dat ik het ook een heel vreemd geval vind. Ja. We. Maar uh, één ding is zeker: deze nieuwe, uh, nou ja, wat het ook zijn mag, is tenminste niet zo lelijk als die pendule. Ja, ik snap maar niet wat het voor een ding kan zijn. Het lijkt op een, uh, een kruising tussen een, uh, ja. ja, tussen een radiotoestel en een ingewikkeld soort uh, wekker. Ja. Misschien is het wel zo'n instrument uh, dat je dat je als wakker maakt en dan gelijk uh, te water opzet. Ja, ja, wie weet. Hé, hey, wie kan dat zijn? Oh, Bill, hallo, kom ja. erin. Hallo, Charlie. Ja, ik dacht ik loop maar even achterom door de tuin. Ja. Goedenavond, mevrouw Petje. Daar, meneer Paarpoets. Ik kom even afstrekken voor zaterdagavond. Oh, ja, ja, goed, ja. Weet u soms een kopje teer? Nou, als u het niet apart voor mij hoeft te zetten, dan vraag. Hé, nee. Zeg, wat heb je daar nog staan? Een nieuw soort televisie? Nee, wel nee. Nou, eigenlijk weten we niet precies wat dit is. Nou, hoe kom je er dan aan? Oh, ja. Nou, uh, uh, van een tante van. Oh. Ja, die had het op zolder staan en die dacht, het weet ik misschien, het gaat heel duidelijk. Oh, op die manier. Nee. Ja, ja, op die manier, ja. Nou, je weet hoe oude tantes dan zijn, hè? Ja. Dan wil je ze niet voor het hoofd stoten. Dus nee. Even, nee, Maar Mag ik het eens bekijken? Ja. In de oorlog was ik bij de radiotelegrafische dienst, dus ik. Oh, ja, ja, ja. Ga ja. nou, als jullie daar even zoet mee zijn, dan uh, kan ik intussen wel wat hè? Zal ik uw thema hier neerzetten? Ja, ja dank u wel. Zo, so, nou. nou zien. Ja. Ah. Ja. Dus je weet niet waar het voor dient? Wie ja. ik? Geen idee. Ah. Je vindt toch niet erg als ik er wat aan prut? Wel, nee, prutje. Dat kan toch niet ineens zo'n trots vanaf, Jurie? Nee, wees je maar niet bang, mevrouw. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Nee, ik heb meer van zulke karweitjes bij de hand gehad. Oh, wacht, ik zie het al. Kijk, hè. Ja, ja. Die, die, die achterkant, die kan je losmaken. Oh, Oh, kijk eens, Charlie. Ja, dat ja, is het? Hier zitten twee contacten. Oh. Zie je wel? Nee, ja. Een rood en een geel. Ja. ja. Oh. Ja. En hier, hier zitten twee losse draadjes. Losse draadjes. Ook rood en geel. Dat is toevallig. Hè? Ja. ja. Ja. Nou... Als ik dit nou hierin bevestig... Ja. ja. En dit hierin... Alsjeblieft, het werkt. Ja, uh, wat werkt er dan? Tja, ja, dat weet ik ook niet precies. Volgens mij is dit een instrument dat ergens anders bij hoort. Oh. Ja. Waarschijnlijk is het een onderdeel van een oude radarinstallatie... Kijk, yes. zie je? Hier zit een wijzerplaatje met uren en minuten. Oh ja, ja. Ja. En daarom denk ik dat het een automatisch tijdcontroleapparaat is. Oh ja, ja, ja, ja. Wat je zo nu zien, hè? Yeah. Nou, nou zet ik die wijzers op 15 uur. Ja. Yeah. Maar dat betekent dan dat het 15 uur lang blijft werken en daarna zichzelf automatisch uitschakelt. Oh ja, ja, ja. is zo, zo. Wacht, Ik ik zal het even terugdraaien tot op een paar minuten. Dan kunnen we meteen zien of het zo is. Ja. Het is er. Het is er. Nee, niks zo, het zit vast. Het oh, zit vast. O, ik begrijp het al. Er zit natuurlijk een veiligheidsklem op. Oh. Ja, ja. En als je het dan eenmaal op een bepaald uur gezet hebt... dan kan je het niet meer veranderen. Nee, dat weet niet meer zo. Nou ja, niks aan te doen. Dan zou je het morgen wel merken. We zien, het is nu al half negen... Het is morgenochtend om half twaalf. Ja, wat moet ik er nou verder mee doen? ja als ik jou was, dan zou ik ermee naar een radiozaak gaan. Het ja. ziet er nog vrij nieuw uit. En misschien willen ze daar nog wat voor de onderdelen betalen. Ja, ja, oh ja. Nou, dankjewel, Wil. Dan zal ik dat maar doen, hè. Ja. Ja. Wat? Ik huh? vraag of je wakker bent. Ja, ja, ik ben wakker. Hoe laat is het? Twee uur. Oh, is er wat? Is er iets? Nee. Ja, die nieuwe klok, hè? Ja, uh, wat is er mee? Die vind ik zo eng. Eng? Waarom? Hij tikt zo. Nou, alle klokken tikken. Ja, dat weet ik allemaal dat je net als deze anders stikt. Ja. Zo, zo griezelig. Had ja, je toch voor malligheid in je hoofd. Ja, jij lacht maar om. Ja, natuurlijk. Ik voel dat er iets mis. is. Ik me niks gerust. Ja, vrouwelijke intuïtie, hè? Ja. Als mannen dat meer afvingen op de intuïtie van een vrouw... dan zou er heel wat ellende voorkomen worden. Ja, als jij helemaal niet zo gerust morgenochtend breng ik hem direct naar de radiowinkel. Als je dan allemaal maar gaat slapen, hè? Ja. ja. Ja, alsjeblieft, dat je hem voor half twaalf kwijt bent. Ja, ja, goed gaat, goed gaat. Nou, uh, wel rustig te, hoor. Ik heb hier een, uh, een, een, een tweedehands apparaat. Mm -hmm. Zou u dat misschien uh, kunnen gebruiken? En laat u maar eens zien. Oh. Oh. Nee. Nee, nee, op het ogenblik is er niet veel vraag naar dergelijke apparaten. Nee. Oh, nee. Maar, maar kunt u dan de onderdelen niet ergens voor gebruiken? Mm. Nee. Nee, nee, dat spijt me echt. Nee. Maar weet u wat hij doet? Ja. Hij gaat hier omheen naar de Bulans fabriek. Oh. Dat is van hier af maar een kwartiertje met de bus. misschien dat ze daar nog iets voor geven. Oh, ja. Nou, dank u wel. Ja. Dan zal ik het daar maar eens proberen, hè. Ach, mevrouw, woont hier soms een meneer Batchen. Ja, Jazeker, maar hij is niet thuis. Had u hem willen spreken? Ja, ja, het is nogal dringend. Ik Kijk, eh, de zaak is ik ben bang dat er gisteren een eh, misverstand heeft plaatsgehad. En eh, ik geloof dat hij nu iets van mij heeft dat ik wel erg graag terug zou te willen hebben. Oh! Hallo. Bedoelt u soms dat ding met al die knoppen eruit? Juist, mevrouw, hebt u dat hier? Nee. Mijn man heeft het juist meegenomen naar de radiozaak. Ach, welke zaak? Broek hier aan het eind van de straat, aan de rechterkant. Oh, juist. Nou, Het doet niet veel ik u even wat vragen. Ja, ja. Ik heb hier een paar oude radar onderdelen die ik wil verkopen. Oh, nee, ja, dat moet u niet bij mij zijn. Nee, dan moet u mee naar meneer Thompson. Thompson komt terug. Oh, ja. En waar is dat dan? Vijfde verdieping. U kunt er met deze lift naartoe. Oh, dank u wel, hoor. Ja, wat, uh, wat is er, meneer? Zoekt u iemand? Juist! Ja, ik... Iemand van de God... Hij moet in zijn handen. Hij moet hier toch het geweest zijn. Oh ja, He? die hebben we de lift naar boven gestuurd. Oh, ja, naar meneer Thompson. Nog ja. een minuut geleden. Licht. Oh, juist. Is er nog een andere manier om boven te komen? Ja, langs de trap. Dank u wel. meneer. Ja, ik wou meneer Thompson even spreken. Kunt u me ook zeggen waar zijn kantoor is? Waar gaat het over, als ik vragen mag? Nou, ik heb hier een paar radaronderdelen huh? die ik wil verkopen, begrijp je? Oh, ja. nou, Als u hier een ogenblikje wilt wachten, zou ik even zien of meneer Tans te spreken moet, hoor. Oh, wil, alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft, ja. Meneer Bert! Meneer meneer, Ja. Meneer Bert! Hé, hé. Bent u niet? Wat, wat u dat? Gisteren, op de brug? ja oog, één moment. probeer u heel erg pakken te krijgen. Beetje buig, beetje buiten adem. Ja, nou, maar ik ben blij dat ik u zie, hoor. Ik, ik begrijp mm. wel dat u zich vergist moet hebben. Maar ik weet niet hoe u bereikt wordt. Ja, mis, misverstand. Ja. Zullen we hem beneden gaan? Waar is tabu? daar buiten? kan ik u daar uitleggen. Oh, ja. graag. Ja. Meneer Tomper, ik kan u ja. wel eventjes te woord gaan Wilt ja, Zult u ja. me allemaal volgen? Oh, nee, dank u wel, mevrouw, maar het is niet meer nodig... Ik het spijt me dat ik u voor niks hebt laten lopen. Oh, goed voor de lijn, meneer. Ja, dan dus zullen we de, de, de lift nemen. Ja, dat is goed. Ja, dat is goed. <tok> <tok> <tok> nou, we kwam ja. anders net op het nippertje. Ja, nou. Ik stond juist op het punt om. Hé, uh... eh? wat stond u? Hé, de lift stopt. Neem we er nou af? Well, nee, wel nee. Wel nee. We zitten tussen twee verdiepingen in. Ik heb zeker niet goed op het gedrukt. Wacht maar even, wacht maar even, wacht maar even. Wat. Wat zal het nou beleven? Wat denk u Doet het niet meer Oh nee, dat is niet zo mooi. Laat u mij eens dus proberen. Als u dit dan even vast ja, houden, wel. hè. Waar is hier dan, hè? Laat ik het proberen. Ja, klopt wie dat, hè? Ja. Nee, nee. Nee, hij doet het echt niet, hoor. Wat nou? Ja, wat nou? Oh, daar! Daar zit een Waar? Oh, ja. wat? Ja. dat gooi je nog op iets. Ja, rukker, ja. Daar is op. Rukker, op rukker. Ja. ja, ja. dat doet ik. Ja. Ja. ja. ja. Maar waarom komen ze er niet, hè? Nou oh, ja, uh, we kunnen dan nog niet vliegen. Probeer nog eens terug, nog eens terug. Ja, ja, ja. ja. ja. Oh. Hallo? Oh. Oh. Hallo? Is er niemand om te helpen? is De ja. ja, zo. Ja, ja. zo hè. En, ja. en dit is parterre ja, hè. Ja, parterre. parterre. Okay. Ja, nou, oh. ik druk maar. Uh, hij doet het niet hoor. We hebben alle mensen nog aan de. Oh, dat maakt niet met ja. ja, nou, daar. Nou, nou, is ja. o, is nou oh, wat. wat is er aan de hand? Die lippen blijven steken. Oh, wacht maar. Zijn we hebben de monteur gaan halen. Oh, dat duurt het nog lang. Een ogenblikje geduld ah. hoor. We zijn de monteur gaan halen. Die zal het hoog genoeg voor elkaar brengen. Oh, dank u wel hoor. Zo, <laughs> ha! Helpt u toch niet, amusie, ja, nou, of dat op te winnen. Ja. Hoe laat ik zeggen? Ik weet niet. Die oh, tien voor ja. half Oh, nou kunnen we gauw weten of Bill gelijk heeft gehad. Oh. oh, wacht maar eens, wacht maar eens. U, u weet er natuurlijk alles van. Wat? Hm. Waar weet ik alles van? Nou, van dat ding hier. Dat tikken. Wat dat betekent. Wat? He? Wat? U wilt toch niet zeggen dat hij tikt? Nee. nee. Jawel, over die lucht moet je het ophouden. Maar, well, idiot, wat heb je gedaan? Nee, zeg Heb jij je been geschakken? Nee, ik niet. O, oh? oh, vriend. O, oh! help, help, opzitten. We moeten eruit. Zal hem aan Nee. Ja, maar maakt je ze toch niet zo zenuwachtig. Ik kan oh. dat ding wel laten ophouden, hoor. Oh ja. Dan hoef je alleen maar even die draadjes te trekken. Nee, nee, nee. Kijk, niet doen. Blijf maar... af. oh! Vliegen we vliegen er gelijk de lucht in. Wat? Meneer. Ga maar zo. Nee, dit is een een oh. nieuw model. Nee, nee, nee, kom! En als u het contract breekt. Instructeur Ward. Wat zegt u? Maar. Om half twaalf. Goed, goedheid. Laat de fabriek ontruimen. Ja, onmiddellijk. U hebt nog zeven minuten. Ja, ik kom direct. Ja, ik heb een plan uitgewerkt om het model van Aldo Master te stelen. Oh ja. Ja, maar... Uh... Ongelukkig genoeg zat u precies op de trek waar ik met onze contactman had afgesproken om het in ontvangst te nemen. Ja. Ik had die man nog nooit gezien. Ik dacht dat u het was. Ja. ja, die contactman heeft blijkbaar een minuut later dezelfde fout gemaakt. Ja, nee, nou, nou begrijp ik het ja. Dus u bent eigenlijk een spion. Ja, ja dat is te horen, oké. Ja. Nou, dan, dan krijgt u dus uw verdiende loon, vindt u niet? Ik ben blij dat u dat een plezier schijnt te doen. Nou, maar dan had Mary toch gelijk. Meri, is dat die vrouw? Ja, hm. ze voelde dat er iets mee was. Ze heeft me nog gewaarschuwd. Zie je dat je dat ding voor half twaalf kwijtraakt? Zes. Verstandig, vrouwtje, Mary. Hoe lang hebben we nou nog? Nou, ja, je was het een uur of vier. Oh, een uur of vier? Ja, vier. Je hoort niks meer, hè? Ja. Iedereen schijnt weg Ja. Ja, ze konden toch niks meer voor ons doen. Ja, nee. Oh, nou, ik, eh, ik dacht zo. Ik ja. ben niet bang om dood te gaan, hoor, maar dat wachten. Dat wachten, daar kan ik niet goed tegen. Snuikend, hè? Ja, nou. Ja, ben je uh. Dat je zeker, dat hij uit elkaar vliegt als we die draaitjes eruit halen. Oh ja, absoluut. Ja, ja. Nou, wat vindt u? Ja. Zullen we het dan toch maar niet meteen doen? Ja. Ja, dat is misschien wel het beste. Ja. Wel, hè. Eh. Zal ik het ja. dan maar doen? Ja, doe, doe, doe maar. Doe maar. Nou, vooruit de man. Ja, yes. zeker. Daar gaat ie. Oh? Nou, dat niet. Wat? Zeg, wat? Hoe is dat dan mogelijk? Ja. Het, hè? Dat moet er moet toch iets niet te nodig zijn. Ja. Meneer Warebeth, er ook niet bij die... Met dit betreft wat? Ja, ik vrees van wel. Wat zegt u? Ja, de staf van de veiligheidsdienst is in speciale zitting bijeen. Ja. Natuurlijk, natuurlijk, staat geheimen. Ze willen weten waar het dan ligt dat hij niet ontploft is. Oké, okay, ja, dan zal ik u berichten. Zo, zie zo. Nou, meneer Petchum. Ja, meneer. Dat was dan alles voor het ogenblik. Oh, het is dan... Ik kan weg, hè, Ja, zeker hoor, u kunt weg. Oh, ja. U zult nu wel verlangend zijn om zo gauw mogelijk naar huis te gaan. Hoor. Ja, nou... Maar rekent u er wel op dat we u waarschijnlijk een paar keer moeten spreken? Of? Ja, natuurlijk, dat begrijp ik. Nou, dan ga ik u wel. Oh, oh, wacht u, ja, wacht u even, wacht u even, wacht u even. Dat zou ik bijna vergeten. Bij onze naspeuring hebben we iets gevonden dat van u moet zijn. nee. Ja. ziet u het? Deze marmeren pendule. Nee. Nee. <laughs> Ja. ja, ik uh, kan me voorstellen ja. dat het een souvenir is waarop u erg gesteld bent. Oh. Was u zeker niet graag kwijt geweest. We U hebt geluisterd naar De Marmeren Pendule. Een hoorspel door Roger Dixon, vertaald en bewerkt door Nina Bergsma. De medespelende waren George, Nina Bergsma... Juffrouw Gooding, Wiesje-Bouwmeester. Skellergate, Constant van Kerkhoven. Charlie Patchum, Louis de Bree. Mary Petchum, Mien van Kerkhoven-Kling. Winkeljuffrouw, Nina Bergsma. Eerste agent, Dick Schepper. Winkelbediende, Dick van Zand. Parkwachter, Jo Fischer. Tweede agent, Dick van Zand. Vreemdeling, Jan Borke. Tweede vreemdeling... Constant van Kerkhoven, secretaris Dick Scheffer, Bill Patrick, Dries Krijn, tweede winkelbediende Hans Veerman, vloegbaas Tony Folletta, secretaresse Wiesje Bouwmeester, inspecteur Watt Hans Veerman, stem Tony Folletta, tweede stem Jo Fischer, de regie had Wim Paul.